Het kanaal was afgesloten sinds de brand bij Chemiepak bij Moordijk. Er waren zware metalen in het water terechtgekomen. Rijkswaterstaat heeft het kanaal uitgebaggerd en de vervuilde bagger wordt opgeslagen. Ook in de noordelijke insteekhaven op het terrein waar de brand woede is Rijkswaterstaat bezig met het saneren van het water en de bodem. Die werkzaamheden worden waarschijnlijk vanmiddag afgerond.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 Over drie dagen zou Albert Heijn 84 jaar geworden zijn. Helaas heeft het niet zover kunnen komen. Hij overleed donderdag 13 januari in Heerfoort, Engeland... waar hij al geruime tijd woonde. Het is een goede, maar ook een beetje een treurige aanleiding... voor het uitzenden van deze aflevering van Spiegels. Dan laten we wel wezen: 83 jaar is op zich een prachtige leeftijd... maar dat is ook weer een grote dooddoener. Want het is en blijft ook... Iemands echtgenoot, een vader, een vriend die geliefd is. Albert Heijn. In 2003 was hij in deze bijdrage van de RVU... samen met zijn vrouw te gast. Programmamaker Arjan Visser zocht hen op in hun landhuis in Engeland... waar hij van Monique, de vrouw des huizes dus, een rondleiding krijgt. Gespreksonderwerpen die zijn onder andere het AHOL-debakel... de zaak Verdi-E, e, zijn verschillende huwelijken... en de huidige bezigheden in dat kleine Engelse plaatje. Een openhartig gesprek met Monique, zijn vrouw, en Albert Heijn... de bekendste kruidenier... Van Nederland. Spiegels. Spiegels. Spiegels. In Engeland, aan de grens van Wales, woont en werkt het echtpaar Hein. Ver van, maar niet onberoerd door het a debakel, laten Albert en Monique er oude tijden herleven. Winkeltjes een bed-and-breakfast en een chic hotel. Herford vaart er wel bij. Het overkomt me regelmatig als ik hier op mijn karretje door de stad rijd. Dat ik aangehouden word door uh, voorbijgangers. En, uh, you are Mr. Hein, ja? We zijn u zo dankbaar. Als je mensen niet dankbaar zijn, het is een zakelijke propositie. Als je denkt dat ik iets goeds breng, kopen. En liefst zoveel mogelijk. Ja. Uh, maar het is een zakelijke propositie. Kruidenier. Leeftijd? 76. Lord en Lady Paddleston? Uh, dat heeft alleen maar te maken met het feit dat we dit landgoed gekocht hebben. Het is dan een soort uh, lordship op de manor. Wat is uw beste karaktereigenschap? Weet ik niet. Wat uw slechtste? Dat heb ik niet. Wat beschouwt u als de grootste tegenslag in uw leven? Hm. Ja, het, e het zeker hoofd, die, die, die, die, die polio. Dat heeft natuurlijk toch uh, een, een, een stempel gedrukt. Aan de andere kant, ik denk dat ik iets minder uh, alles wat vanzelfsprekend uh, beschouwd heb daardoor. Waartoe zijn wij hier op aarde? Oeh. In dit soort gevallen zeg ik dan altijd om me ietsje beter achter te laten dan je hem aangetroffen hebt. En die beste karaktereigenschap, Weet u het al? Nee, dat zou ik niet durven zeggen. Ik denk dat ik een redelijk eerlijke kerel ben. Maar nee, daar zou ik me niet op willen voorstellen. Spiegels. Ineens, na een kwartiertje slingeren, zie je het liggen. Paddelsen koort. Stevig gebouw, strak gazon, Hollandse vlag in top. Gouden poort, lange, lange oprijlaan. Het voorname geluid van grind onder de banden van mijn gehuurde auto. Mark, de butler, heet me welkom. Hij serveert een kopje thee. Het servies is van zilver, het speculatie komt van Albert Heijn. Na een lichte lunch geeft de vrouw des huizes een rondleiding. Nou, dit was de hal. Hier werden grote partijen gegeven. En uh, huntballs, dus van, van de jacht en zo. Ja, met de open haard. Een lekkere open haard. En ik heb het ingericht als een zitkamer. Omdat die andere kamers zo klein zijn. Als we ietsje groter gezelschap hebben dan dat we zeggen zes of acht man. Dan moeten we wel in de hal, want het kan niet in de kamers. Want hoeveel kamers in totaal heeft Pulsenkoord? Ja, dat, dat, dat vind ik altijd erg moeilijk. Want dan moet je de badkamers meerekenen oh, ja, of niet. Ja, ja, nee. Moet je de kleedkamers meerekenen of niet. Dat vind ik altijd heel hmm. moeilijk. We kunnen hier met veertien man... Heerlijk plezier, dus uh, plezier hebben. En dan heb je op het terrein nog? Uh, we hebben 18 hectare erop. 18 heen. hectare en, en gebouwen? En we hebben, ja, we hebben, iedereen heeft hier zijn eigen huisje. We hebben een huisje voor de tuinman, een huisje voor de estate manager... en een butlers huisje. En dan de stallen en de kippenhokken en uh, de weilandjes eromheen. En wat voor ons huis ligt, is eigenlijk tuin. Het zijn vijf grote vijvers uh, verbonden met uh, watervalletjes. En dat is ongeveer 18 hectare al met al. Albert Heijn heeft het getroffen, al zegt hij het zelf. Zijn biografie uit 1997 heeft als ondertitel dan ook... De Memoires van een Optimist meegekregen. En dat voor een man die al jaren last heeft van post-polio-verschijnselen. Wiens broer werd vermoord en voor wie het in de liefde ook al niet wilde vlotten. Tot voor kort stond zijn zakelijk succes daar tegenover. Hij nam in 1989 afscheid van Aholt... maar bleef in de harten van veel van zijn klanten de baas van het bedrijf. Met het boekhoudschandaal in de VS, de koersval en de smadelijke afgang van topman Kees van de Hoeve lijkt hij daardoor ook persoonlijk getroffen. Dit is natuurlijk eh, bijna het ergste wat je kan overkomen als, eh, als iemand die. Mijn groot overgrootmoeder is er begonnen. En dat zijn mijn grootvader, mijn vader, mijn oom, mijn broer, ik. Succesvol geweest. En ineens door, ja, door wat. Stel het hele zootje op, uh, hoe die ze oplossen schroeven. Maar het is natuurlijk toch wel heel erg slechter dan toen. Wat is er gebeurd in uw optiek? Vooropgesteld is dat ik niet meer weet dan de gemiddelde eh, krantenlezer. Dus wat er allemaal precies gebeurt, is, heb ik een idee over. Maar dat is niet meer dan een idee. En in ieder geval, wat er gebeurd is, is zodanig geweest... dat van de koers van Aholt en de... is er nog een schijntje over... vergeleken bij de affaire voordien. Dat betekent dus dat de mensen die op de, op de beurzen handelen... Er geen cent vertrouwen in hebben. Terwijl ik weet dat er fysiek niks gebeurd is. Al die 9000 zingels, hoeveel zijn er Die zijn er nog. En ze zijn nog even goed als ze waren. Het personeel is er ook nog. En afgezien van een, een volkomen begrijpelijke mate van, van, van, van, van matheid. Zal het personeel ook nog even goed zijn best doen? Dus door de handelwijze van, van een stelletje mensen is er dus uh, een grote, groot gebrek aan vertrouwen ontstaan. En dat is uh, erg voor de mensen die ermee te maken hebben. De personeel, aandeelhouders, uh, leveranciers, wij maar uit allemaal. En voor ja, zeg maar, mensen zoals ik, en er zijn er veel meer natuurlijk uh, die dan weliswaar op een andere manier een relatie hadden met het bedrijf, maar Mensen die daar ook hun hele leven gewerkt hebben... ja, die voelen zich zwaar gegrepen. En dat is aan de ene kant natuurlijk begrijpelijk... als het gaat over hun eigen spaarcenten... Uh, hun personeelsaandelen en al dit soort zaken. Maar ik denk dat het verder gaat dat het ook te maken heeft met... dat ze in hun trots getroffen zijn. Ze werkten bij een goed bedrijf... dat beschouwd werd als een van... De beste bedrijven op dit gebied eh, ter wereld. En dan nou gebeurde dat. En dat vind ik een, ja, een schandelijke zaak. Maar nu zegt u dat u in feite niet veel meer weet dan ik. Hè? Uh, ik ben een krantenrezer. Mm -hmm. Maar u, u weet toch veel meer van het bedrijf dan ik? U weet toch wat voor een cultuur daar heerste en hoe het. Oh ja. Zag u, zag u toen u afscheid nam van het bedrijf? Zag u dan in die, in die tijd, dus vanaf dat moment tot nu... heeft u dan niet eens af en toe met leden ogen aangezien... wat er gebeurde binnen dat concern? Er gebeurden natuurlijk dingen waarvan je zei... God, dat zou ik toch anders gedaan hebben? Welke dingen bijvoorbeeld? Nou, het is zo moeilijk te zeggen. Het zijn kleinigheden. Op een gegeven moment, niet al te lang geleden... Uh, hoorde ik een opmerking van een... Uh, Redelijk hooggeplaatste figuur, benageld. Uh, ja, uh, wij moeten binnen Albert Heijn veel meer geld verdienen. Er moet enorm bezuinigd worden op de kosten. Waarvan wij weten dat het nadelig gaat werken op de resultaten van, het van dat onderdeel van het bedrijf. Nou, die dingen die, die merk je natuurlijk wel. Maar daar moet je als... Uh, gepensioneerde, waarmee mee zien te leven. Want je werkt er niet meer. En dat je naar toevalig ook nog eens een keer een heet, uh, Is dan jammer of niet zo jammer. Maar dat heeft met elkaar niks te maken. Maar, maar in die zin heeft u toch dingen zien aankomen dan, zou ik haar zeggen? Nee? nee? nee. Want je, je zag de, de, de overnamelust, uh, die werd alsmaar groter. En ik denk dat u als uh, rechtgaande kruidenier toch hebt aangevoeld dat dat een keer zijn grens zou bereiken of dat dat mis zou kunnen gaan? Uh, ja, maar dat dit kan natuurlijk allerlei dingen misgaan. Ik heb kennisnemende van, van allerlei zaken uit de krant, uit uh, verhalen en weet ik bedoel. Niet gedacht, want ja, daar, daar was geen aanleiding voor dat men echt grove gezegd het zou met Nee, maar Neem bijvoorbeeld meneer van der Hoeven, Kees van der Hoeven. Dat is niet iemand die u, uw persoonlijke voorkeur had. Krijgt u nou uw gelijk in die zin? Want hij werd in, in Nederland op handen gedragen. Maar u heeft al, al eerder gezegd van ik wil die man eigenlijk niet op die plek. Nou, uh, dat, is, dat is natuurlijk maar betrekkelijk. Want als ik dat echt zoveel jaren geleden niet had zien... had ik hem niet aangenomen. Nee. Ja, en uh, de man maakte op zichzelf een goede indruk. Uh, en hij heeft ook een heleboel dingen heel goed voor elkaar gekregen. Het verschil tussen heel goed werk en uh, er een troep van maken is over het algemeen maar een, een heel klein beetje. En dat het een troep werd, dat heeft u niet zien aankomen? Nee, niet. Nou, kijk, als dat geweest zou zijn, als ik dat had zien aankomen, dan was ik natuurlijk in alle standen actief geworden. Had u, nog, had u het tijd kunnen keren dan? Nee. Maar. Kijk, als je dingen aan ziet komen, als je zegt van... Nou, nu gaan ze echt, zover ik dat dus gezien heb, de boel bedriegen. Nou ja, dan kan je natuurlijk in een aandeelhoudersvergadering... genoeg narigheid veroorzaken... dat allerlei volk toch extra gaat kijken. Nou, ik heb het niet gezien. Bent u ook een persoonlijk gedupeerde? Ja, zeker. En, en een groot gedupeerde, of hoe... hoe? Ja, groot is dat natuurlijk rel relatief... Maar van alle particuliere aandeelhouders was ik, denk ik, een van de grootste. Dus uh, ja, dat is uh, voor mij persoonlijk een, een, een grote strop. Maar dat is het ook voor die cachère in dat video waar ik dan pakweg vier weken geleden nog was. Uh, de cachère van een of andere winkel in Amerika. Die hebben allemaal precies hetzelfde niet kwam. Maat, maar wel uh, qua beleving... hetzelfde meegemaakt. En uh, ja, dat vind ik heel erg. Dat, en wat, wat raakt u in deze geschiedenis dan het meest? Dat de reputatie van het bedrijf... wat een goede was... Uh, zo ontzettend geleden heeft. Komt dat een goed, denkt u? Als we een tijd van leven hebben, ja. Als uh, gauw... De kruidenistelijke inzetten weer is. dat er bij alle handelingen uitgegaan wordt. wat, wat is goed voor de klant. dan. Uh, ja, dan wel. Op 9 september 1987. ontvoert de 45-jarige werkloze ingenieur. Ferdi E. de AHOL-topman Gerrit Jan Heijn. Half tien s'avonds schiet Ferdi E. hem door het achterhoofd en is gerrit Heijn dood. Het rare is dat ik gerrit Heijn vermoord heb, maar tegelijkertijd heb ik hem geen pijn willen doen. Enkele dagen later begint hij de onderhandelingen om losgeld. Ferdi E. doet net alsof hij nog in leven is. Hij wordt opgepakt en in augustus 2001, na 13 jaar, komt hij vrij. In Zembla. Ver die ik had uh, kettingen en slotjes bij me... om te zorgen dat ik uh, uh, meneer Heijn vast kon zetten in de, in de auto... zodat hij niet uh, eruit zou kunnen springen. Um, ik had uh, uh, een, een schop bij me. Uh, ik had uh, een thermoskan met ijsblokjes bij me, een kokertje... Een plank en een mes. Um, een pistool met een demper En uh, een zakje met brood. En een, uh, een thermoskan met thee, geloof ik. Dat weet ik niet zeker meer. Een brood voor twee personen? Ja, een brood voor twee personen. En ook thee voor twee personen, ja. Mocht u van tevoren die uitzending zien? Uh, dat zouden we gezegd, gezien hebben, maar dat, op een gegeven manier ging er iets zout. Dus ik heb hem... Uh... Zo gezien. Hoe, hoe, hoe ging dat? Wat, wat doet dat met u, zo'n uitzending zien? Uh, ja. Word je er nog een keer mee geconfronteerd natuurlijk. En verder denk je, die man is helemaal knettergek. Hij was er al toen wel geweest en hij is nog. Als je de hele manier van optreden, praten van die man gadeslaat. slaat, is knettergek. Had u hem zelf al eens eerder gesproken? Nee. Nooit gewild, geloof Nooit ik, hè? Gewild. En nu krijg je toch indirect, krijg je hem wel te spreken. Ja. Maar had dat, had dat zo gemoeten, vindt u? Uh, het had niet gehoeven voor mij. Dan is het nog iets, misschien nog iets te veel eer. weet niet. Maar aan uh, de andere kant, dat daar een... Ja, meneer Elsas uh, op zijn dooie gemak... Goed voorbereid mijn broer om zeep kon brengen. is natuurlijk. Uh, ja, iets wat je. wat ook nooit verdwijnt. Uh, uit jezelf. Het, is, het, het, het lijkt me vooral erg moeilijk om, om. het gezicht bij die man te zien. Tot op heden was hij met een, een streepje en een buil. check, zie ik vooral die foto's voor me. Maar dat je hem zo. in, in, in zijn volle gelaat kijkt en zijn handen ziet. En, en details hoort. Ja. Dat, dat lijkt me vooral erg pijnlijk ja, is, eigenlijk. Uh, ja, maakt het, uh, maakt het erger. Hm. Uh, ergens iemand met een bolletje over zijn ogen. Dat, uh, dat kan iedereen zijn. Maar nou uh, heeft die figuur een, een, een gezicht. Het hindert me niet. Maar... Uh, Was dat geen schok? Nee. Dus dan kijk je zo'n uitzending en dan slaap je er nacht over... en dan zakt dat beeld weer weg? Ja. Ik kan het wel voor de geest halen, natuurlijk. Maar uh, kan ik van het gezicht van Hitler ook. Dus, uh... In eerste instantie zegt u, die man is gestoord. Als je hem zo ziet, hè, dan uh, betekent dat ook, dan ook dat je hem kan vergeven... omdat het toch een gestoorde man is. Of, of zal dat nooit lukken? Denk het niet, want... Je hebt natuurlijk verschillende... Soorten verstoringen. Uh, iemand met deze, die zo intelligent zoiets kan voorbereiden, moet ook in staat geweest zijn om externe hulp te gaan halen. Zeg maar, god jongens, de bekendheid hou me vast, anders doe ik wat. Nou, ja. En uit dit verhaal, dat er van hem. Maakt u niet op van uh, hij, is, hij is aan de betere hand. of hij is. Uh, dit, is nee. dit zou u zo nog een keer kunnen doen, bij wijze van spreken. Uh, dat denk ik wel, ja. Hmm. Maar ja, nou, dan ben brengt natuurlijk een amateurpsycholoog. En dat is heel gevaarlijk. Maar. Uh, ik denk dat de man. niks geleerd heeft. Uh, van deze hele episode. Hmm. Dus. Uh, ja. uh, had hij nog vast moeten zitten, dan, wat u betreft? Ik vind dat. Uh, voor moord met voorbedachte raden, 13 jaar is dat geloof ik al met al geweest. vind ik veel te weinig. Had hij levenslang moeten krijgen? Naar mijn gemoed, ja. Maar er zijn criminologen eh, met elkaar niet eens. Dus hoe, hoe kan ik me daar in het gesprek mengen? Maar zoals de, de tarieven zijn, is 13 jaar natuurlijk niks, hè. Terwijl Albert Heijn zich klaarmaakt voor een ritje naar Hereford... laat zijn vrouw mij nog wat kamers zien. Ik had al eens gehoord van een zolderkamer... die te hoog lag om door de rolstoelgebonden eigenaar te worden bezocht. Die kamer zou in ieder geval in de rondgang worden opgenomen. Ik zag u net toen ik uw man vroeg naar Aholt een beetje met gekromde tenen zitten, klopt dat? Ja, dat klopt wel, ja. Ik heb daar wat andere ideeën maar over. u bent ook een, een vaste klantenkaarthouder. Ja, absoluut, ik, en ik ben een goede klant. En ik, uh, ik heb van mijn vader heb ik wat uh, Aholt-aandelen geërfd. En Natuurlijk uh, zit ik er ook uh, goed naast op het ogenblik. En uh, ja, het is uh, voor mij heel moeilijk om te zien dat de man waarvan ik hou dat hij met zijn 76 nog een keertje um, een klap op zijn, op zijn kop krijgt. En zijn reputatie... Uh, ja, godzijdank, zijn reputatie is intact. Maar dat zijn bedrijf en zijn mensen waarom de familie Heijn zoveel heeft gegeven... alle medewerkers, alle kleine aandeelhouders... dat die gedoupeerd worden door... Ja, ik, ik weet ook niets meer dan uit de kranten, maar... Um, door. Voor u ligt het wel ietsje duidelijker, geloof ik, hè? Voor mij ligt het veel duidelijker. Het is, voor mij is het zo van... Uh, de heren die na mijn man uh, CEO werden... die wou gewoon laten zien dat ze een grotere hadden dan mijn man. Mm. En het is heel plat uitgedrukt, maar het zijn een stelletje egotrippers... daar hou je niet voor mogelijk. Dat u bent niet bevriend met Kees van Hoeven? Niet meer. Nee. Zijn vrouw ook niet. Niet meer. Nee. Nu, nu niet meer hoeft, nu die weg is. Nee, absoluut niet meer. Had u, had u in tegenstelling tot uw man wel het idee van... Uh, dit gaat fout zo? Had, had u daar ideeën over? Ja, ik heb altijd toch mijn vragen gehad. Ik ben maar een hele simpele uh, ja, housewife. Uh, uh, uh, vrouw die, uh, die eigenlijk nooit een uh, grote carrière heeft gemaakt. Ik ben een heel eenvoudig mens wat dat betreft. Beide benen op de grond, hoop ik. En uh, ik moet zeggen dat ik een hele lange tijd geleden al tegen mijn man heb, heb, heb gezegd... nou, hoe kan dit uh, zo gefinancierd worden als er niets meer van autonome groei geld bij nieuwe acquisitie zit. Want alles gefinancierd wordt door de banken. Er hoeft maar iets fout te gaan... en de marge van veiligheid is niet meer ingebouwd. Dus het moest fout gaan? Het moest als de stokmarkt naar beneden kwam. Ja, dan moest het fout gaan. En dat er dan, dan, dan nog uh, belazerij bij is gekomen van uh, US Food... Um, is, is, is helemaal erg. Ja. Hele domme dingen gedaan. En ik geloof dat er een heleboel um, ja, hebberigheid bij heeft gezeten... Misschien hey. niet, uh, niet crimineel, maar misschien ook wel, maar misschien ook niet, dat weet ik niet. Maar zeker hebberigheid. Wie speelt er hier op vleugel? Ik niet. <laughs> ik in ieder geval niet. Ik kan niet zingen en ik kan niet spelen. Die, um, die staat nee, op, we, hebben wel, we hebben wel veel gasten die dat. Nou, Gerrit Jan zou het bijvoorbeeld gedaan hebben. Hè. Die, uh, die, die zou hier zijn hart hebben kunnen ophalen. De ako akoestiek in deze hal is prima. En uh, die zou het heel leuk gevonden hebben. Wij ook trouwens. Was er was ook een onderwerp waarbij ik zag dat u zich verbeet over Verdi E. Ja. Dat is ook iets waar, waarvan u zegt... Van, daar zou ik me eh, nadrukkelijker over uitspreken of zo. Of vindt u dat die dan... Ja. Nee, ik geloof dat mijn man, mijn man het heel goed verwoord heeft wat hij voelt. En het um, is altijd bij mij... is het zo dat het is... Um, uh, in, a, in a way it is het plaatsvervangend. Want ik zie wat de uitwerking is op mijn man. Ik kijk niet naar Verdi Elsass. Ik kijk naar de moordenaar die zoveel verdriet heeft aangedaan in de familie. En aan mijn man ook. Dus ik kijk altijd in eerste instantie zo ernaar. En, um, en ik, als we, nu ik hem gezien heb... Um, denk ik gewoon dat deze man... Um, de kiemen van slechtheid tot grote mate... in zijn lichaam had zitten toen hij geboren werd. Ik geloof dat het gewoon een intens slecht mens is. In, Nederland, in Engeland hebben ze een prachtig woord voor het evil... En dat met de intelligentie en die zaden van evil, dat daar een combinatie is uitgekomen die volkomen uh, normaal lijkt, maar in feite totaal krankzinnig is. Maar ook maar die blijf... woede is dus weer een woede die plaatsvervangende woede. Ja, ja en dat is bij, ook bij Aholt-kwestie zo. Ja, absoluut. Mijn hm. woede dat mijn man dit nog moet door, doorstaan. Het heeft ook iets kloekerigs. U wilt hem ook al een beetje beschermen? of... of... Ja. Afschermen voor. Als je verlamd bent, in een rolstoel zit en niet veel kan doen... behalve nare berichten lezen in de krant of naar nare televisieprogramma's zien... dan voel ik me daartoe geroepen om een vrolijke noten erin te brengen... of uh, te reetiveren of zelfs de draak ermee te steken. Uh, dat helpt. Um, maar dat is maar een procent van mijn tijd. hoor. Het is niet, het is niet mijn hele tijd. Nee, nee, ik heb een eigen leven ook. Maar het, het, het, je hebt een leven, je eigen leven. Mijn man heeft zijn eigen leven. En we hebben leven samen. En emotioneel um, is mijn leven samen met mijn man heel belangrijk voor mij. Ik wou graag hem onthouden van alle slechte dingen die er op het ogenblik gebeuren. Bent u wel eens, bent u wel eens bang om hem te verliezen? Nou, nog, Tuurlijk. Ik weet niet of u getrouwd bent, maar je bent toch ook bang om je vrouw te verliezen? Op een gegeven moment wordt iemand ouder. Hè? Dan kan ik me voorstellen dat je dan, daar meer bezorgd voor Ja, gaat, Vooral als je in een rolstoel zit en, en meer hulp nodig hebt. Dat, dat heeft al iets kloekerig met zich mee. Ja. Uh, en natuurlijk dan ben je weer beschermend zijn en het onder de pijnstillende middelen. Dus ja, uh, dan dan loop je, loop je niet op alle, alle uh, roosies tegelijk. Hoe noem je dat nou? <laughs> niet helemaal, maar goed. Op alle cilinders tegelijk. Dus uh, dan probeer je voor elkaar... Uh, ja, uh, waar te nemen waar de andere zwakte heeft. Hij is mijn hersens en ik ben zijn benen. Zullen we verder lopen dan, ja? die benen? Ja. Er hangen veel schilderijen. Ja, onze kleinkinderen, uh, dat zijn twee meisjes... En uh, we hangen er zelf ja Dat zijn schilderijen die we hadden moeten laten maken. Um, dat is een Hollandse schilderij, dat is Anneke Boot. En mijn mans schilderij is echt bijzonder goed, zoals u kunt zien. Het is echt alsof je tegen je zit te praten. Mijn schilderij is wat vaag. En, uh, maar toch ook wel aardig. Maar wat ja, is er zo vaag aan? Ja, Als ik ervoor sta, dan denk ik dat ik mijn bril moet opzetten. Zo van wie is dit? Ja, ik, ik, vind, ik vind die vrouw die zit zo lief en dat ben ik helemaal niet. <lacht> Wat ik bedoel. Dat ben ik niet. U ziet het, u ziet het toch zelf ook. Zo, zo ga ik echt niet het leven door. Dus uh, uh, ja, dat vind ik eigenlijk een beetje jammer. Ik denk dat het mijn oude zuster is of zo. <laughs> ik geloof dat je naar een torenkamer wil. Hè? Ja, er is één kamer. Die app nog nooit gezien heeft. Klopt. Wat een mooi verhaal. Ja. Hier is een het heeft ook iets droevigs, maar... Ja, maar Ach, hij brengt het als een heel grappig verhaal. Hij vindt het heel leuk dat hij één kamer nooit heeft kunnen zien. Hij heeft alle kamers gezien? Ja. Behalve die ene? Behalve die ene, ja. Nou, om nou te zeggen, het is de moeite waard om die trap op te heisen, moet ik <laughs> zeggen. Dat is het niet. <laughs> maar omdat, uh, omdat u zo, zo graag wil, doen we dat. Ja, ja zolder, zolderkamers zijn natuurlijk erg spannend, hè? Ja, dit is echt een torenkamer. Dit is door een roosje stuf. Ja. Even de sleutel pakken. je kan nog hoger hier. Ja, dan gaan we nu naar de, naar de toer bij de slachtkamer. Nou, dit is de kamer die Adam nog nooit gezien heeft. Dit is een logeerkamer. Ja. Hij heeft er al foto's van gezien in mijn kamer. Ja. En we hebben een video uh, Is een keer voor hem genomen, dus hij weet het wel ongeveer. Is dat, is dat voor u ook niet zwaar, dat hij die, dat die, die handicap heeft? Of is dat, is dat goed te doen? Dat is goed te doen. Heel goed te doen. En uh, voor hem is het zwaar, voor mij is het niet zo zwaar. Hij heeft het, ik niet. Ja, ik kan me zo voorstellen dat je ook al denkt... Van, ik zou wel samen met je willen wandelen en dit willen laten ik. zien. Hè, en zo. Nou, we hebben een kleine golfbuggy, We hebben een uh, aanstaande schoonzoon, die is een professional golfer. En die heeft voor ons geregeld om zo'n golfbuggy te hebben. Dus we gaan wel vaak daar samen mee weg. Hier, daarboven is de vlag. Uh... Uh, daar is de vlag uit uh, uh. uh, gebeuren, ja. Hier. Waarom hangt die Nederlandse vlag er nou? Nou, u omdat er? we vergeten zijn binnen te halen nadat het Koninginjaar was. Ah. Dat was de de Koninginjaar was majesteit, was jarig eind uh, januari. Dus toen hing de vlag uit. En toen vond het eigenlijk zo uh, vrolijk staan, de Nederlandse vlag. Ja. Dat uh, we hem gewoon laten hangen. Oh, het is geen teken van loyaliteit in deze hectische dagen. Dat nou, dat is natuurlijk eigenlijk een mooi idee. Daarom laten we hem nog een beetje langer hangen. Ja. Ik vind het een heel mooi idee. Is nou. dat een kinderkamer? Of? Nee, dat is, daar, daar wordt mijn man gemasseerd. Oh. Uh, en dan hebben we het maar hier neergezet, want we hadden verder geen... Uh, Ik dacht vanwege die beer, maar dat... Uh... Nee, dat is... Die moeten we... <laughs> mijn moeder die is jammer genoeg overleden, maar die zei... Die beer is voor mijn eerste kleinkind. Nou, dat is dus nooit gelukt. Ja. Dus, dus nu zit de beer in het museum, totdat het eerste kleinkind is. Maar dat is de massagekamer? Ja, op het ogenblik. Het is eigenlijk het museum, wat we het museum noemen. Daar stoppen we alle troep in die we cadeau krijgen. <lacht> en niet weten we wat we mee aan moeten. Ook al een soort koninklijk huis, hè? <lacht> <lacht> nou, dat weet ik niet. Oh, ik bedoel, die, ja, die, die... Uh, conferentie van Wim uh, Zonneveld. Die, uh, en de <lacht> Solomieter mag achter de coniferen. <lacht> ja, nee, de, uh, goed bedoelde rotsen in de trap opkomt, Ja, dat is, zoals dat heet. Nee, het zijn ontzettend leuk. Uh, eigenlijk heel hartelijk en heel, heel lief. Maar mensen die dingen in elkaar... En... Zijn, dat, zijn dat ook echt gewoon mensen die jullie niet kennen? Gewoon ja, Al dat moet ik zeggen Ja, bijvoorbeeld een fantastische houtsnijder uit uh, Zandam. Schoen, die heeft ons hele mooie dingen gemaakt. Maar je kan, ze zijn zo mooi, je kan ze niet gebruiken. Ja. Dus ze gaan in het museum. Ja. En die boot is gemaakt door iemand. Prachtige oude boot. En zijn vrouw zei, dat ding moet het huis uit... want ik kan de voorkamer niet binnenkomen. Toen denk ik klaar was, dan kreeg ik het opeens appen cadeau. Worden er nou behalve dingen gegeven ook veel dingen gevraagd? Ja, dat denk ik dat iedereen dat heeft. Um, we krijgen, oh, ik denk dat 50% van onze post nu toch wel... Um, kunt u helpen met dit, kunt u helpen met ja. dat is. Ja. En dat gaat van een, van een tenner tot en met uh, honderden ponden of zo? Ook oh, duizenden ponden, oh, ja. ja. Maar honoreer je dat wel eens, ook die duizenden ponden? Ja, we hebben bijvoorbeeld twee uh, schoollokalen aangebouwd... voor een hele noodzakelijke school. Die hier in Paddelsten weg is gegaan en gesloten is. En toen moesten de kindertjes van Paddelsten naar Kim Bolton school toe. En daar barsten ze eruit. Toen hebben we twee leslokalen voor ze aangebouwd. Maar als ik nou een... een, een een familielid hebt met een, een slecht been... en ik zeg, die kan zo goed een rolstoel gebruiken... dan zeg je, sorry, maar daar, daar zit ziekenfonds voor of zo. Ik bedoel, heb je ergens een nee, soort... Nee, dan bekijken we het. En als dat, uh, als dat iets is dat wij de werkelijk denken... dat hier een, uh, iemand tussen alle uh, stoelen is ingevallen... en dus niet echt uh, uh, om een of andere reden... Geen, geen wettelijke verplichting is voor deze figuur... om daar iets aan te doen, dan... Kijken we ernaar of het gerechtvaardigd is, dan doen we het ook. Ja, we hebben laatst ook weer een, een elektrische rolstoel uh, weggegeven hm. aan iemand in Holland. Wie, wie is degene die daarover beslist? Wij doen het allebei. Hm. Ik zeg, stuur alle brieven eerst naar mij. En dan kijk je er doorheen, want anders is Abt de Want hij geeft aan iedereen. Aha. Hij geeft het nu ik ben de hele GM. Ik ben nog eventjes de, de sluis die het <laughs> tegenhoudt. Zo nu en dan. Maar nee, ik weet precies wat Alp interesseert. Dus ik heb geen problemen mee. Ja. En als uh, iemand uh, ja, zegt dat er iets gedaan moet worden voor uh, kindertjes met aids. daar en daar in een weeshuis. Ik doe ook een weeshuis in Roemenië. Um, zo ze, ze zijn er allerlei dingen. Elke oorlog, jammer genoeg, brengt met zich mee dat er afreuze dingen gebeuren die niet snel weggezet kunnen worden. Nou wil ik niet zeggen dat wij dan een heel project uh, begeleiden... maar wij maken het misschien mogelijk om het project überhaupt te beginnen. Hmm. Dus uh, dat noemen wij enabling money. Is, en dat, dat, is, is, dat, een, is dat een mooie kant van ja, rijkdom? Ja, dat is zeker. Tenminste... Ik weet niet of andere mensen het mooi vinden, dat interesseert me nog niet. Wij vinden het fijn om te weten dat wij hebben iets mogelijk gemaakt Maar heb je ook, heb je ook behoefte. Of, of stel je ook prijs op, die, op de jet kant van, van Rijk zijn? Of helemaal niet? Nee, helemaal niet. Nee, nooit gedaan ook. Dus Celine Dion komt hier niet over de vloer en uh, nou, dat nee. soort. Uh, nou, nee, waarom, waarom zou ze? Je bent niet iemand die erg hangt aan dat er ook bekende mensen komen. Of dat nee, je... Het zijn of vrienden, of het zijn. en uh, die toevallig bekend zijn. Of het zijn uh, vrienden die helemaal niet bekend zijn, maar ze komen omdat ze vrienden zijn. Hmm. Ja. Zijn er ja. nog oude geesten in jullie huis? Ja. ja, we hebben een meneer die rondloopt in de blauwe kamer. En uh, dat vinden we prachtig, want die mag rustig rondlopen, want hij stoort ons niet en wij stoeren hem niet. En, uh, en welke blauwe kamer is dat en wie is die meneer? Dat is, dat is, dat is mijn zitkamer, voordat we in onze slaapkamer ingaan heb ik een zitkamer voor zitten en dat was, dat was een blauwe kamer. En uh, hij is nog steeds blauw, maar hij is nu bijgetrokken bij onze slaapkamer. Hij is geen logeerkamer meer. Maar er loopt gewoon een meneer door de hele, dag, hele nacht door de... Sommige meneer, meneer meneer. Ja, sommige mensen zien hem en sommige mensen zien hem helemaal niet. Maar, maar bedoel je te zeggen dat je gelooft dat hij er is? Of, of is dat een uh, mooi verhaal? Nee, hij loopt rond. Mensen hebben hem gezien. Ja. Valt dat in de categorie meer tussen hemel en aarde? Juist. En wie is deze meneer? Weet ik niet. Geen idee, want ik kan niks tegen hem zeggen, want hij praat niet terug. Maar is dat de enige bewoner of zijn er meer? Nee, we hebben er nog eentje gehad bij de trap waar we net op zijn gegaan. Hè, waar ik het dicht aan deed. Mm -hmm. Daar was uh, iemand waar het personeel ook niet heen wou. En dat wisten we niet van elkaar, maar ik vond het daar niet prettig om daar te zijn. En, uh, het is maar een vierkante meter, hoor. En uh, het personeel vond het ook niet leuk. En toen ik dat één keer merkte... toen uh, heb ik, uh, had ik toevallig een dochter van een vriend van ons te logeren... En ze het ook nemen ook wel in mijn koffer mee naar Zwitserland. want die weten ook dat er veel meer tussen aan... Dus dan hebben we allemaal vrees staan lachen, maar we hebben nooit meer last gehad. Hm. Ja, wie stopt er nou een geest in een koffer en neemt hem mee naar Zwitserland? Dat is toch een gek verhaal, maar het is echt zo. En sindsdien heb ik geen last meer met het personeel. Ik heb zelf ook geen last meer. Uh, dus die ene is een goeie? Ja, die ene is een goeie. Oh, die is prima. Die woont hier al veel langer dan wij, dus waarom zou ik hem verstoren? Als ja. dus hij het niet erg vindt om met ons te leven, vinden wij het niet erg om met hem te leven. Dus. Geen probleem. Na een bezoekje aan de voormalige boerderij van Fort Abbey, nu een luxe bed and breakfast rijden we naar de stad waar Albert Heijn op kleine schaal, dat wel... zijn nieuwe imperium heeft opgebouwd. We zijn op het ogenblik aan de oevers van de rivier de Waai... die bekend stond vroeger voor zijn zalmenvangst. De laatste jaren hebben ze geen zalm meer gevangen hier. maar De rivier is nog steeds mooi. En daar hebben we een aantal jaren geleden een oude garage... plus een spuitshop, plus een huis. Een kantoor voor een dierenarts gekocht. Met de bedoeling om daar ja, iets anders aan te maken. En wat hebben we ervan gemaakt? De, de, waar de dierenarts zat is nu een verzameling. Hele aparte ruimtes voor schilderijen, tentoonstellingen en zo. Eh, grote vergaderruimte boven op de eerste verdieping. En eh, aan de andere kant van het gevalletje eh, er waren oude winkels. Die hebben we. Opgeknapt, de flats erboven weer toonbaar gemaakt geschikt voor de 21e eeuw. En, eh, de winkels zijn nu onderdeel van ons eigen exploitatie. Eh, er is een bakkerswinkel in, een eh, gift shop voor, met allerlei leuke cadeautjes. Eh, delicatessen, vleeswaren, kaas, Hollandse kaas ook. Maar ook natuurlijk Engelse kaas en kaas uit Wales. wijn, maar dat liep niet zo goed... Het is er nog wel, maar eh, we hebben dat vervangen eigenlijk door iets wat heel anders is: een ijswinkel. Een schepijswinkel. En dat zelfs in de winter loopt, dat is een trein. Is dat dit Giovanni-dictatiesnaam? Giovanni, precies. En Giovanni was voor de oorlog al hier een bekende figuur. En ik kwam hem pakweg een jaar of twee geleden tegen. En toen zei hij: Nou, als je ijs wil gaan verkopen, dan mag je mijn naam er ook bij hebben. Want hij doet namelijk in de spul wat je ervoor nodig hebt. Dus Giovanni is uh, ja, onze exploitatie. Is dit, uh, wat, ik, wat ik hoor uh, noemen is eigenlijk een supermarkt... maar dan weer terug in winkeltjes. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar de cynicus zou zeggen... ja, die Hein, dat is de man die de, die de kleine man heeft weggejaagd... met zijn supermarkt. Ik chagier nou, hoor. En nou gaat hij voor zichzelf beginnen. En wat doet hij? Hij haalt de kleine, de kleine winkel terug. Omdat ik weet wat de kleine winkel kan... vergeleken met de grote winkel. De grote winkel is uh, heel erg nuttig geweest... Uh, en is het nog, omdat hij een goede kwaliteit producten tegen een redelijke prijs kan brengen. De kleinere winkel die kan nooit tegen dezelfde prijs werken, is onmogelijk. Dus moet je iets bieden waarvan je aanneemt, en dan kennen we al ook gelijk, dat de klant het leuk vindt om op een gegeven moment ook die kaasafdeling weer in onze glorie te zien. En is eh, ja, de, de, de klant eigenlijk een beetje heimwee naar, naar vroeger, denkt u? Uh, sommige, sommige tijden wel, andere tijden niet. Uh, alle boodschappen worden hele week hier te doen. Dat, dat zou veel te veel tijd kosten, zou veel te veel geld kosten. Maar nogmaals die speciale kaas, die speciale uh, uh, chocolaatjes, en zo, die, die kunnen we. we verkopen hier Albert Heijn chocola. dat loopt als een trein. Is, is, het, is het uw ambitie om, om, om zoiets helemaal zo groot mogelijk te krijgen? Of nee. moet het gewoon draaien en dan is het goed? Het moet uh, draaien, het moet een functie vervullen. En dat doet het. Ja, de klant is er blij mee, want anders kwam ze niet. Hij of zij. De gemeente is bijvoorbeeld erg uh, blij met het geheel. Want er is nu een functie voor deze plaats. Het nou, een plek was waar eigenlijk in de winkels alleen maar drugs verkocht werden. En wat, en wat betekent het voor u? Het betekent voor de mensen hier een, een aanvulling op hun... Bestaan, ik maar zeggen. En wat doet het voor u persoonlijk, dit, dit, leuk, dit complex? Leuk dat je dus een, een, een, in de stad iets brengt... op een plek waar eerst eh, ja, ja, alleen maar nadigheid was. En waar nu eh, de klant kan komen, graag kan komen. En, eh, do, doet dat u goed? Is het, om, is het ook om goed te doen dan? Of, of? Nee, hoor. Nee, nee, zo goeddoenig do, goed ben ik niet. Maar eh, omdat je denkt dat er een, een, een markt is...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 En liefst zoveel mogelijk. Ja. Uh, maar het is een zakelijke propositie. Ja, maar u bent ook al een beetje een weldoener, toch? Uh, ja. Klinkt erg opschepperig, maar. Uh, de stad heeft besloten. mevrouw en mij benoemen, te benoemen tot ereburger. Voor allerlei dingen die we voor de stad gedaan hebben. Wat vindt u daarvan? Ik vind het vreemd. Ik vind dat ik een. Uh, ja, een, een, een, een, een zakenman datgene gedaan heb wat ik voor mijn klant belangrijk vind. Maar Volgens mij doet u zichzelf een beetje tekort. Want u ja, bent toch wel zijn. meer dan een zakenman. Ik ben ook burger van Zaanstad. Dus Kijk, uh... <laughs> nee, en ik heb, ik heb ook stiekem al gevraagd aan uw vrouw... of, dat er, of er wel eens post binnenkomt. Hè? En, en u, u geeft ook wel eens wat weg. Niet dat u nou dagelijks loopt te strooien... maar het is ook niet zo dat u alleen maar aan zaken denkt, toch? Nee. Gelukkig niet. Uh, ook actief in, in de Operatic Society hier in de stad. Dat is een soort een vereniging die operettes en musicals geeft. Amateurwerk, maar op een zeer hoog niveau. Nou, ja, daar help ik dan ook bij. En al dit soort gedoe Maar, is dat, maar wat, wat is dat voor iets? Is dat ook een goed hart of is dat nou, klinkt dat dan meteen zo, zo zwaar? Dat klinkt zo zwaar, eh, maar ja... Ik heb een goed leven gehad. Ik heb nog een goed leven. Eh, ik heb... Eh, Allerlei dingen kunnen doen die me goed uitkwamen, ondanks zou zeggen, de, de, de fysieke handicap. En dan is het ook weer leuk om iets nou, terug te doen. Zullen we eerst even snel de ijstent binnen gaan? Dat is goed. En dan gaan we daarna, want die is langer open. Oké. Okay. Ik hoop hier dus uh, ijs. Met in de wintertijd zeker uh, gepofte aardappelen en, en soep en, en al dit soort gedoe. Dus dan uh, heb je een, een baked potato's hier in de yeah. oven daar speciaal. Hallo Wil. Hallo I'm fine. Yes. Hi. This is a Dutch journalist who insisted and has been insisting for years in Rome now to interview me in the city of Hereford. en today is today. <laughs> nee, dit is de, de bakkerij waar we het, het brood eh, afbakken zoals dat eh, uit Nederland komt bij, bij Albert Heijn vandaan. En het leuke is dat het loopt aan een terrein. We hebben zelfs klanten die... Ja, voor speciaal pakweg nu komen we rijden. We hebben mensen die bellen om te reserveren als ze uit Londen hier in de buurt zijn. En dan denk je, nou, je zou toch denken dat ze ergens in Londen wel een goede bakkerij zouden hebben. Maar kennelijk niet. Want waar wordt het brood in eerste instantie gemaakt? Dat wordt hier afgebakken, maar waar komt het dan vandaan? In het dat komt uit Nederland. Diepvries. En het, het smaakt erg lekker. Heb ja, je in Engeland ook wel kan je goede schier maken, hè? want het is qua brood is het een lange tijd niet zoveel geweest. Helemaal eens. Uh, en... Daarom durfde ik het ook al om het, eh, om het te brengen. Ik zie daar trouwens ook heel veel Zaanse huisjes en eh, amandelspeculaas. Ja, kijk, je moet hier natuurlijk komen met dingen die, eh, met Jean, die, die mensen leuk vinden, die ze niet kennen. Want anders gaan ze naar Facebook. Eh, en gelijk hebben ze. En dan zie je daar een paar gekke producten met die hele lange magere flessen. Dat is een eh, lokale liqueur. Die blackcurrant gin. Blackcurrant gin en raspberry gin. En de hele dat, dat smaakt anders dan je normaal gesproken van uh, een hele grote stokerij zou krijgen. Uh, maar, maar meneer Heijn, dit, dit moet toch een beetje het gevoel zijn van de sherry weer in Albert Heijn brengen. Hè? Toch van he, nieuwe producten proberen op... Uh, zeker. Is het dan toch terug naar de basis wat u hier doet, in zekere zin? In zekere zin wel. Ja. Het werkt. Maar zonder de stress. Zonder de stress, ja. Tot mijn grote verrassing heeft Albert Heijn... voor mij in het Castle House de Royal Suite geboekt. Maar voor ik mij in het hemelbed zal laten vallen... of nog een slaapmutsje nuttig in de riante zithoek van mijn kamer... gebruik ik met mijn gastheer het diner in de eetzaal van het hotel. Ik, ik weet dat het, dat het veel te vroeg is, maar als je nou zou terugblikken... was het dan een goed leven? Ik hoop er nog een tijd van te genieten. Maar ik zeg al, het is veel te vroeg. Ja... Eh. Ik ben er zelf goed doorheen gekomen. En ik denk dat ik zo verwaand mag zijn om te zeggen dat ik mijn portie naartoe bijgedragen heb. Om de Nederlandse bevolking het beter te laten hebben. In ieder geval in te zeggen, materiële zin. Het is nog steeds niet genoeg. Het kan nog steeds beter. Maar al dit soort dingen gaan natuurlijk langzaam. Nee, ik denk dat, dat dat geldt niet voor mij. Niet alleen voor mij. Het geldt voor uh, de mensen die met mij in deze business bezig geweest zijn, om het beter te doen zijn. U, u trekt dat weg hè, bij, bij persoonlijk. Is dat omdat u omdat u het moeilijk vindt om voor uzelf te zeggen hoe het, hoe het is of wat het voor u persoonlijk is, trekt u het liever breed? Of is het meer van ik ben niet belangrijk of. Uh, wat ik vind, doet er niet zoveel toe. Om, ik doe dat omdat ik denk... dat de gezamenlijke Nederlandse levensmiddelhandel... daar eh, een heleboel aan gedaan heeft om het beter te krijgen. Nee, maar ik bedoel... ik zie, eh, ik zie u vandaag in die, in die, van de ene rossel en de andere rosselgeest worden, eh, een, een start met die polio huwelijken die niet, niet goed liepen, die dramatisch eindigden... Een, een, een dood van een broer. Ik zie heel veel nare dingen. Ik zie, weet je, in, in, in dat verband zou ik zeggen... kan je dan op dit punt aangekomen zijnde nog steeds beweren... dat, dat het goed was. Ik heb het nu dus niet over de levensmiddelindustrie. Nee. Ja. Of was het maar alleen uit het ongerijmde, dat het ook veel slechter kunt zou hebben. Hm, ik vind U bent voor mij ook een binnenvetter, hè? U, u zou ook niet zomaar toegeven voor uzelf toch dat het, dat het leven soms gewoon te, te zwaar is bijna? Of, of neem ik het nou allemaal veel te dramatisch op? Hm, ik denk iets dramatischer dan ik het zou doen. Hm. Het is niet allemaal negatief. Er zijn zoveel goede dingen dat we het op een gegeven moment ook vinden om lekker rottige dingen te gaan zitten te bedenken. Hmm. Eh, of dat een soort... ...kultinistische zelfkestijding eh, is, weet ik veel. Eh, maar ook mensen vinden het leuk om te zeggen... ...ja, nou, maar er is toch nog... ...wees blij met datgene wat bereikt is. Maar, maar u hebt in alle eerlijkheid nooit gedacht... ...ik heb mijn postje wel gehaald, hou nou eens even op. Nou even naar een nee. ander. nee. Ja Vorig jaar, nee, twee jaar geleden Op deze tijd Verrekte ik van de pijn in mijn rug Ik kom bij wijze van spreken de hele dag Pils slikken nou, Dan denk je, er zijn wel momenten die zeggen Nou even niet, hè ja, Maar Nee Ik heb een Ik ben er blij mee Van waar dat lachje nou, ik dacht dat had ik met mijn eigen lijkstpreek <laughs> bezig, met mijn grafpreek bezig was. <laughs> dat was ook weer opstaan. Er moest iets. moest iets op die steen staan, voor mij heb ik dat ergens gelezen al. M Meste, ja, ja, ja. ja, dat komt voort uit uh, de, he de hebbelijkheid, onhebbelijkheid van de bevolking hier in deze buurt. Uh, die, uh, als ze dus... Uh, je praat over, je schiet het een beetje op. We are getting there. Yeah. Yeah. En dat had ik zo vaak gehoord. Dat ik op een gegeven moment zei... Nou, en mijn, op mijn steen, mijn headstone... komt dus dan, I got there. Houdt de dood u eigenlijk bezig? Nee, ik ben er niet bang van. Ik ben er niet bang voor. Ik hoop dat het nog een hele tijd weg is. Maar... Als dat niet het geval is, nou ja. Is het snel gegaan? Oh, nou, niet. Dat is iets betrekkelijk. Maar, ik kan maar redden ik mijn grootvader, toen hij begin 70 was, heel erg oud vond. Nou, ben ik over de 71. En ik nou, vat op, is mee. <lacht> Want hoe oud bent u? 76. Hoe oud bent u nu uw hoofd dan? ik niet hoor. Dat mag een ander veel, veel jonger waarschijnlijk, hè? Als ik ja zeg, dan ben ik natuurlijk vreselijk verwaand. Maar ik betrap mij er wel op dat ik... Ja. Uh, veel jonger ben. Soms veel jonger ben. Dan uh, mensen van mijn leeftijd. Weet je wat er wel opvalt? Dat u dat u uh, zelf voortdurend corrigeert. Alsof u bang bent dat iemand iets van u vindt wat niet... Hey, ik, ik ben niet te dit, ik niet, denk nou niet dat ik zus. Denk, nee. Is dat zo? Is dat, is dat nou ja. bescheidenheid? Of wat, wat is dat dan precies? Misschien ook weer Calvinistisch, hoor. Dat, ja, ja, We mogen niet weten dat u ereburger wordt van Herford. Ja. Bijvoorbeeld. En leeftijd en dit en dat. En, en je moet niet klagen, maar dragen en bidden om kracht. Nou, kort samen te vatten, ja toch? Is dat, is dat Calvinistisch? Dat is Calvinistisch, maar ja... Ik... ik denk toch wel. Dat, is dat wat u heeft meegekregen? Mijn ouders waren niet zo erg halvinistisch. Nee, de Ik heb me nooit aangesloten bij een enige kerk. Maar eh, dat is zo'n beetje wat ik voel. Ik, ik vroeg aan, aan uw vrouw, van wie woon hier nog meer? Toen vertelde ze over een man in de blauwe Kamer. Een, een, een, een spook, zag ik maar zeggen, even, even vrij vertaald. Houdt u zich bezig met dat soort dingen? Nee, dat niet. Hoe had ik het? Accepteert u dat spook wel? Of, uh... Ik accepteer tuurlijk. het, tuurlijk. Het is er ook? Uh, mevrouw zegt het. <laughs> uh, ik heb daar geen, uh, geen ervaring. En ik zeg, oh ja, nou. Tegelijkertijd moet ik zeggen, ja, er gebeuren dingen... Uh, die dan toch weer uh, je aan denken zetten. Dus, uh... jullie, zijn, uh, jullie zijn een mooi stel vind ik. Is hij nou de ware uiteindelijk na zoveel jaren omzwervingen? Gezien het moment, ja. Of uh, iets anders ook niet mogelijk geweest zou zijn, zou ik nooit meer weten. Maar ik vind op zichzelf voldoende tekenend... dat zowel Engelse vrienden als Nederlandse vrienden van ons beide gezegd hebben een equivalent van patoekje uh, salon. Maar dat wisten we toch al. Hij trouwde met Herma, hij scheide van haar en trad met Loes in het huwelijk. Tot hij Olga tegenkwam en Loes in haar wanhoop zelfmoord pleegde. Zeven jaar later kreeg Olga kanker en stierf. Op haar sterfbed had ze nog tegen haar man gezegd... als ik overleden ben, dan trouw je met Monique... Ook vrienden zagen die twee een ideaal koppel. Toen ze uiteindelijk trouwden, waren ze daar zelf nog het meest door verrast. De eerste keer dat ik Monique ontmoette... was toen ik bezig was het huis van haar vader te kopen. En zij had op het eerste gezicht de pest aan me. Want ik probeerde het huis van haar vader te kopen. En ze wou het niet kwijt. Maar dat was zo'n gekke ontmoeting. dat het me zonder enige andere uh, je nog wat bijbedoeling bijgebleven is. Dat was een leuk, gezellig mens. It had to be. Dat hebben dus een aantal mensen gezegd. en ik ben het er graag mee eens. U komt over als iemand die erg cool en collected is, hè? Althans, ik denk niet dat je zich snel zal mee laten slepen door emoties. Is dat zo? Oh, ik kan me enorm meelaten slepen door emoties. Ja, is... Ik kan wijze van spreken mijn tranen op mijn wangen zitten. Als hoeveel tonnen TNT neergedonderd worden op, op die arme stakkers daar. Ja, dan, dan zie ik echt de als een kind omdat het zo onnodig is. Nee, maar als het gaat over uw persoonlijk leven... kijk, we nu het weer over de wereld. En over Irak en over... Maar voor uw persoonlijk... Ik herinner me ook een verhaal over uw... Um... derde vrouw was het Olga. Hè? Die ging dood aan kanker. Heel afschuwelijk verhaal. Uh, u huilde daar niet om... totdat u op een gegeven moment uw hoofd een keer stootte... tegen een schilderij dat voor de kluis hing... en daar een enorme waterval kwam. Dus blijkbaar duurt het even. Of heeft u tijd nodig voordat het dan doorkomt of zo. Alsof het, niet, alsof het niet meteen mag. Dat is zeker ook natuurlijk die stifwapenlip. Uh, die je dan vergeet op het moment. Dat het echt een zeg maar, bloed op je tafel spat. En denk je dan zit, nou ja, dat hoeft dat niet meer. Ik hoef me niet groot te houden. Dat is een en hetzelfde ding, hè. Dus die groot houden. Dan speel ik even de psycholoog van de koude grond, maar... Die zijn gevaarlijk, dat weet je wel. Ja, ja, ja, doodgevaarlijk. Maar la, la, laat we even proberen. Die, uh, zeg maar, de jongen met de polio... die mag ook niet stoppen. Die, die moet mee en die zal zijn best doen. En als hij een beetje een goed leven wil, dan mag hij niet opgeven... moet hij niet stil gaan zitten. En dat is toch een beetje de levenshouding die u tot, tot op heden volgt. Dat schijnt, heb ik wel eens gelezen in... Beschrijvingen van mensen die dan lijden aan uh, wat ik dan heb, het postpolio-syndroom. Polio-patiënten schijnen inzicht te hebben een neiging en een drang om hun uh, fysieke handicap te overwinnen. En doen dat, ja. Ja, goed gegoed. We moeten door. Hupsig Hup, Daar gaat-ie dan. U hoorde Albert en Monique Heijn in een aflevering van Spiegels. Arjan Visser was in gesprek met hen. Het was een bijdrage van de RVU eerder uitgezonden in 2003: Techniek Rob Gerritsen, presentatie Hattie Hagens. Eindredactie Louis Bogaars. Albert Heijn overleed vorige week donderdag 13 januari... op 83-jarige leeftijd. Aanstaande dinsdag zou hij zijn verjaardag gevierd hebben. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. En we zijn toegekomen aan het laatste uur van onze uitzending deze week. In Nachtvluchten Nieuwe Start is de gast Monique Rozier. Actrice, healingtherapeut en coach. Zij schreef het boek Monstermo nooit meer op dieet. En dat richt zich tot iedereen wiens leven in beslag wordt genomen... door eten en diëten. Wie had gedacht dat die grappige en vrolijke Pien uit Zeggens A... maar liefst acht jaar een strijd moest leveren om dat monster? in haarzelf de baas te worden. We verheugen ons op een heel verhelderend gesprek. Graag, tot zometeen.